Moment pas, non, il est moment d'enlever d'enverter maas, démas, d'abreuil et d'entendu ton sop afonté, c'est très alléter. Trop dérant et de commis, on le passe. Attention, la tentation, peut-être une lame à double ou double tranche en pénétrant dans la positivité. Tant, tant détruit la négativité, ça dépend que de toi et ton juste choix. Donc va chercher au plus profond de toi, l'énergie positive. Attrape le sang dans la ventre, tu mens.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 Ik weet het nooit geweest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 Falling in the beat Life is good Wild and sweet Let the music Play on oh, play Feel it in your heart And feel it in your soul Let the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 It's half timing and, and the other half slept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 I haven't met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 ...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 3 uur. Dit is Joeri Stubenitski met het NOS-journaal. Rond deze tijd geeft de gemeente Alfa aan de Rijn... ...een persconferentie over de schietpartij van gisteren. Waarnemend burgemeester Eenhoorn, hoofdofficier van justitie Nooy... ...en korpschef Stik voortkomen aan het woord...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 In Scheenda vernielden ze ruiten, reden ze tegen verkeersborden en tegen een geparkeerde auto. Daarna kwam de politie op het spoor en gooide de bijrijder spullen naar de politiewagen. De twee mannen vlogen uiteindelijk bij Veendam uit de bocht en kwamen in een droge sloot terecht. De bestuurder heeft geen rijbewijs en zei tegen de politie dat hij onder invloed van drugs was. Het weer zonnig met een paar sluierwolken. Vannacht koelt het snel af tot 3 graden landinwaarts en 5 graden aan de kust... Morgen opnieuw zondag. Het wordt dan 15 tot 22 graden. Dit was...